...van Nu.nl. Ja, goedemorgen, het nieuwe kabinet moet weer even terug naar de tekentafel. Gisteren werd er voor het eerst gedebatteerd over de kabinetsplannen. Meerdere partijen in de Tweede Kamer hadden dan vooral veel kritiek op het plan... om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Het kabinet gaat er daarom nog eens goed naar kijken. Premier Jetten zei dit over al die kritiek. Fijn om te horen dat er vanuit de Kamer ook concrete voorstellen worden gedaan... om plannen ja, bij te stellen en aan de meerderheid te helpen. Nou, hoe het nieuwe plan eruit moet zien over die AOW-leeftijd is nog niet duidelijk... Vandaan gaat het debat weer verder. KLM stopt met het vliegen naar Tel Aviv in Israël. Vanaf zondag gaan er helemaal geen vluchten meer heen. Meldt de luchtvaartmaatschappij zelf. Het is commercieel gezien niet meer interessant genoeg. KLM benadrukt dat het niet met de veiligheid te maken heeft. Dan naar Cuba. Daar heeft de kustwacht vier mensen doodgeschoten... die op een Amerikaanse speedboot zaten. Volgens de Cubaanse regering hadden zij terroristische bedoelingen. Ook zouden ze op de kustwacht hebben geschoten. Amerika zegt er zelf onderzoek naar te gaan doen. En er is weer gevoetbald in de Champions League. Het was een lekkere avond voor het Atalanta van oud-oranje speler Martin de Room. De club speelde tegen Borussia Dortmund. Won met grote cijfers, 4-1. Ja, na vijf minuten lag de eerste er al in. De is de hem. En dan sport hij. Dank u wel, gratie bij Ziggo. Atalanta is nu door naar de achtste finales. Ook Juventus, Real Madrid en Paris Saint-Germain zijn door. Het weer nog van weer kan nu wat mistig zijn. Vanmiddag volken, maar ook zon. En het wordt 11 tot 17 graden. Is de wekker gegaan, ben jij al opgestaan? Als eerste uit je nest. Eén bakje koffie voor jezelf. Straks dan komt de rest. 26e van februari, je luistert naar show 1590, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Danny Vos. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Voor mensen waarbij wie nu het uh, vrijdaggevoel inkikt. Het is gewoon donderdag, maar uh, Danny zit vandaag op de plek van uh, Annemarie. Die is namelijk lekker naar uh, de snee. Ja, echt heerlijk. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gaat hebben, want ze samen met Laura en Baby Jules. Ja, en skiën met natuurlijk een baby, dat, dat gaat niet. Dus ze had het idee om om en om de Pietste op en af te gaan. Ja, een soort babywissel, net zoals in de... Ja, <laughs> ja, ja leuk. Hey, um, ik ga een audio-appje luisteren waar ik vanmorgen mee wakker werd. Maar wat ik nog niet heb geluisterd... Oh, spannend. Uh, het komt van onze eigen Joe. Joe hoor je ieder weekend uh, samen met Tom. Als je langer naar dit ochtendprogramma luistert... dan ken je hem als Joe Stagiaire van de show. Maar die jas heeft hij uitgedaan. Ja. Um, hij schrijft het volgende... Hé, hey Mat. Mijn buurman heeft een liedje in zijn hoofd... maar hij weet niet welke. Het is Engels en in de ACDC-hoek. Oeh, daar wordt het al lastig. Ja. Uh, mijn vriendin en ik denken het te herkennen... maar we hebben geen idee. Jij komt in mijn contactenlijst het muziek muziekkenner. Oh. Heb jij een idee? En vervolgens zit er een audio-appje bij. Dat is doorgestuurd, dus ik denk... Nou die het neurien? Nou, ik denk dat wij, wat wij gaan horen... is de buurman van die het liedje Neurie. Oké. Okay. Daar gaan we. Oké. dat was excuses voor mijn geschil. Een rat. Uh. Ah, ah. Ah. Oh ja. Ah. Dit duurt, denk ik, dit niet, dit dit duurt, denk de ik een halve minuut voordat het binnen is in de in ja. de Xbox van Q-Music. De tweede die je hoorde was Mattie, de eerste was de buurman. Is dit ja. het, het, het, het enige? Heeft hij, heeft hij niet iets langer? Nee, hij heeft niet iets langer, maar dit, dit weten al heel veel mensen. Immigrant Song van Led Zeppelin? Ja, dat zou kunnen. Dat even zegt even Nick. kijken. Nick ja, zeg ja. dat. Ja, even kijken. Ja, het zit dan ook niet echt zeg maar, in de muziekhoek die wij normaal gesproken nee. draaien. Even kijken. Skrillex. Nee, dat is, nee, het is het allemaal niet. Nee, ook niet die Immigrant Song, Led Zeppelin. Nee, volgens mij niet. Product, ik, ik stuurt kan, iemand. Ik kan het wel even, even opzoeken hoor. Immigrant Song, Led Zeppelin. Even kijken. Dat, ja. Komt van alles binnen. Ik verwacht het niet, maar uh, laten we heel even checken. Wat komt er nog meer binnen dan? Nou, uh, dit, is, dit is de roep van Smack My Bitch Up. Uh, <laughs> uh, nou, uh, Prodigy dus, zegt iemand ook. Ik zie uh, The Lion King binnenkomen. Nee, dat is het ook niet. Even kijken. Crazy Horses komt ook vaak binnen. Ik heb hier een immigrant song. Wat een ACDC hoek. Volgens mij is dit goed. Ja? Hé, hey, zo! Wauw! Het is de eerste keer dat dit liedje op je Music ja. horen is. Ga hem helemaal draaien! Ja. Nee, dat ja. niet. Dat uh, niet. Uh, maar dan wil ik toch even, uh, even kijken wie was de ja, eerste. Ja, Nick, Nick Schaap was de eerste. Echt knap. Maar Lars heeft het ook gestuurd. Ja, Ik vind dit zo knap. Echt heel erg knap, joh. Moeten we even een audio-upje naar Joe sturen? Ja, laten we dat laat, doen. Heel even kijken. Uh, kan dat? Ja, ik uh, druk nu ja. op record. Jo, goeiemorgen, jongen. Hey, goeiemorgen, vriend. Hey, wij hebben jouw uh, buurman even laten horen op, uh, de, op Q. Nou, echt, uh, vier over zes kwam meteen al het goede antwoord binnen van uh, Nick. Die stuurde dat het immigrant song is van Led Zeppelin. We zullen het ook even laten horen. Nou, kan je mee naar je buurman? Stuur me door, uh, Joe. En de volgende keer gewoon we weer uh, Gerard Acton bellen, maar ik snap dat je nummer niet hebt. Als Zijn buurman nog met hem praat, hij heeft echt zo lang verbouwd. Ja. Ik zou nog met Joe praten als hij naast me woonde. Uh, dit is trouwens Kensington. Give me a love, that's what I want. Scream it out. out. Don't let the side... Fine was back in music en uh, rehab. Hoe heb jij gisteren genoten van uh, die zonovergrote dag? Het was niet normaal. Het was echt, want gisterochtend waren we bijna nog een beetje bang. Of in elk geval jij. Jij was echt conservatief bang dat ik er te veel in hing. Dat het gewoon niet zo lekker zou worden. Maar ja, maar ik, was... ik was bang dat jij zeg maar naakt op het strand ging. Ja, het was gewoon geweldig. Ik was gisteren bij mijn broer en wij hebben in de tuin gezeten. Op een zeker moment is gewoon uh, het zonnescherm naar beneden gegaan. Heerlijk. Ja, en jij? Uh, nou, gisteren, prachtig, dat was ook een hele mooie dag voor. Begon met een e-mail dat op 27 maart mijn boot weer te water gaat. Wauw. Heel erg leuk, die ligt op de opslag. En dan ergens mega. of uh, rond, rond februari Ik kijk je een mailtje van: joh, hij gaat in maart weer te water. Wow. 27 maart. Maar jij kon niet gisteren bellen en zeggen, nu! Nee, want daar is het echt te koud voor. Het oh. moet wel 20 graden plus zijn. Wil je lekker kunnen varen over de Maas. Anders kom je terug als kapitein IJsbaard. Oh ja, ja, ja. En uh, <laughs> dat is echt niet lekker. Uh, en toen, en smiddags, heb ik lekker uh, in het koekje onder mijn huis gezeten. Lekker, lekker in het zonnetje. Oh. En uh, ja, dat was een uh, fantastische middag. Daarna nog een rondje door de stad uh, gewandeld. En Rotterdam is prachtig. Maar ik heb uh, het wel nog... Mijn... Uh, hele gezellige filmpjes van jou en Kiki gekregen. Dat jullie bij een uh, lekker Turks restaurantje zaten ja, Nou ja, kijk, ik, dat was een antwoord op jou. Want jij begon met vloggen aan de ja. andere kant daar in het de durrapje van jou. Ik ja. kreeg een uh, filmpje van jou dat jij met Sander op het terras zat in het de durrapje. En toen dacht ik, nou dan vlog ik terug. Ja, het was heel gezellig het heen en weer gevloggen. Ook dat is het lentegevoel, vind ik. Gisteren hebben wij een uh, zonnige ja of nee gedaan. Met alleen maar uh, zomerse topics. Ja, we zijn er uh, aan een aantal uh, niet toegekomen. Zullen we er nog eentje doen vandaag? Het is vandaag gewoon weer grijs en 12 graden. Maar... Nee, hey, laten we vandaag dan en, en dan doen we straks op. Uh, kwart voor acht gewoon een gewone ja of nee. Maar als, uh, Kiki, wat heb jij nog liggen? Nee, ik heb hier Robert. Ik heb hier Robert oh, van Rossum. Robert! Ja, luister even mee. Hier. Een badpak. Oh, oh, ja, een badpak. Een badpak. Ja. Wat zeggen we, ja of nee? Ja. Ja. Ik zeg ook ja. Wat vind jij leuk aan een badpak? Nou, ik vind dat uh, op een goed vrouwenlijf staat een badpak uh, mooi. Ik denk dat er, uh, zeg maar, de bikini... Tuurlijk, dan zie je over het algemeen... Kijk ook even Danny aan. Ja. Er is uh, meer ontbloot, maar het is niet altijd beter. Soms nee. is de verhulling mooier. Ja en uh, laat het raden, uh, is, dat, is dat meer prikkelend. Ja, absoluut. Helemaal Toch? Reis. Nou, Ik heb hem gisteren nog aangehad, want ik ben nog even met... Uh, boodschappen gaan doen. Precies, <laughs> op de badslippers. Ik ben nog even met het padpak uh, in de rivier de vecht geweest. Heerlijk zeg. Nou, straks doen wij dat om tien over half acht. Uh, ja of nee, mocht je nog topics hebben, laat het maar weten. En we hebben gisteren op Instagram aan jou de vraag gesteld... wanneer ben je onterecht aangezien voor crimineel... Uh, dat heeft als bron Niels hier op de redactie. Niels, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt uh, onlangs naakt bij de politie gestaan. Ja. En ook nog in een squad. Zeker. Oké. Okay. een dan. Ja, Hij stond bij de flikken. Ja, dat is echt... Maar je gaat van A tot Z dit verhaal vertellen iets naar achter. Maar ja. het is niet mals wat daar is gebeurd. Klopt. En er zijn heel veel luisteraars die zeiden... Ja, ik ben ook ooit onterecht voor crimineel aangezien. We spreken deze ochtend ook nog een andere Niels. Toevalligerwijs. Die is aangezien voor crimineel dat hij namelijk naakt vanaf een dak... alles is naakt, elke nieuws is naakt. <lacht> uh, naakt vanaf een dak... dakpannen naar dure auto's heeft gegooid. En toen ook even de politie contact met hem op. Want wat bent u aan het doen? Maar dat was dus niet de juiste persoon. Nee, nou hoe dat verhaal zit en hoe het allemaal komt... en zo, dat kan hij van A tot Z vertellen. En straks om half zeven Mattie en Marieke collecten. Jackson bij Key Music en they don't care about us. Wat uh, gaan wij zo direct dan doen? Gaan wij bijleggen voor uh, Annemarie die op ski vakantie is? Ja, of zouden we dus dat wij hoger inleggen... of zouden we kunnen overleggen wat we denken dat Annemarie gegeven zou hebben? Dat vind ik een goed idee. Dus dat we, we leggen gewoon ons eigen bedrag in. Ja. Gewoon hoe we er zelf over denken bij de collecten. Dus als er iets is dat je graag wil hebben... laat het nu weten in de Q-app, dit is je kans. En dan gaan we daarna inschatten wat Annemarie gedaan zou hebben. Ja. Want Annemarie is op skivakantie. En dan leggen wij dat gewoon zelf erbij. Ja, ja, ja, ja, ja, dat komt prima goed. En dan verrekenen we dat wel even met Annemarie als ze terug is. Nou, tiki. Dan is er tiki. Uh, dus wij gaan eigenlijk even over haar centen. Ja, ja, ja, dus wat wil je hebben, laat het weten in de Q-app Danny, wat horen we ondertussen in het nieuws zo direct? Nou, ik heb jullie uh, betrapt op iets. Echt net, een paar minuten geleden. Uh, iedereen heeft dit gehoord. En wat jullie deden, dat zit zo meteen in het nieuws ondersteuning voor het behoud van een normaal testosterongehalte? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal One-A-Day Testosteron support tabletten met zink. Wat zorgt voor de instandhouding van een normaal testosterongehalte? Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. Deze is voor jou, supermoeder, die race rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een kansieappel appel in je tas hebt. Uit Nederland. kansi Power to go. Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, zuinig. oké okay Shun. Sorry. Je zoekt een vakgarage-occasion. En ik heb precies die een die jij zoekt. Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl?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 Dus twee minuten voor half zeven. Goedemorgen, twee vertragingen langer dan tien minuten. Op de A2 is dat in de richting van Utrecht tussen Kerkdriel en Zalbommel. Vijf kilometer, elf minuten. En de A27 van Breda naar Gorkum, daar kom je tussen Hank en Werkendam in zes kilometer met een kwartiertje. Kan nu nog wat mistig zijn. Vanmiddag wolken en zon. Het wordt tussen de elf en de zeventien graden. Denny Vos heeft het laatste nieuws. Ja, Goedemorgen in Den Haag is gisteren de hele dag gedebatteerd. Het was het eerste echte debat over de kabinetsplannen. En er kwam gelijk vanuit de Kamer veel kritiek. Vooral op het plan van het kabinet om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Dit gaan wij niet doen. Never, nooit niet. En ik hoop dat u goed wil nadenken wat u met deze maatregel doet. Wees verstandig en haal hem van tafel. Nou, Zijn Jesse Klaver van GroenLinks-PVDA. Ja, het kabinet gaat nog eens goed naar die AOW-plannen kijken, zeggen ze. Bij een museum in de buurt van Eindhoven is een bronzen beeld gestolen. Dat schrijft Omroep Brabant. Het beeld stond in een tuin en het stond er pas een half jaar. Alleen de sokkel is nog over. Het kunstwerk was 16.000 euro waard. Het museum denkt dat dat beeld al is omgesmolten. Dan is er flink wat kritiek op de nieuwe versie van de AI-app van Elon Musk, de eigenaar van X. Het gaat over chatbot Grog, waarop X mee kan worden gepraat. Ja, die chatbot kan ook foto's en video's maken. Alleen lijkt de nieuwe versie maar geen grenzen te hebben, schrijft het AD. Zo zag de krant bijvoorbeeld een foto van de Tweede Kamer... die een Hitler goed doet of een Nazi-versie van Donald Duck. Experts maken zich er grote zorgen over. Ik vind grok uh, alleen al een hele ongezellige naam. Er zit iets in, in die naam die waarvan je denkt... Defensiefs. Ja, heel erg. Ja, grok. Het lijkt ook een beetje op het Nederlandse vrok, maar die g die er ook in zit, grok, het is echt ja. heel ongezellig. Het ligt niet lekker in de mond. Het is Elon mask toch de verkeerde kant op gegaan in al die jaren. Het wordt gekker en gekker. Ja, nou ja, kijk, ja, aan de andere kant, hij helpt natuurlijk ook de technologie vooruit, hè. Ja, maar hij, hij zet nul. Hij, hij, hij, ik ik, ik hoorde het in een podcast mooi. Dit gaat niet een grens over. Dit is gewoon geen enkele grens stellen. Nee, klopt. Maar ja, is hij daar alleen debet aan? Want ik bedoel de hele ontwikkeling nee. van ChatGPT. Volgens mij is ChatGPT de kracht ervan. Is dat het, dat het niet te beteugelen is. Nee, maar tegelijkertijd ook. Zeg maar Het gevaarlijke eraan. Maar ja, als je ChatGPT kaders gaat geven, dan is het geen ChatGPT meer. Nee, maar in dat soort, uh, in, in, in dat soort Gemini en ChatGPT krijg je continu de reactie. Dit kan niet. Wat jij vraagt, kan niet. Je kan niet een foto van een BN erin invoeren. Ik kan niet aan de slag met deze foto, want het is een bekende figuur. Dus dit is onethisch. Dus de continu krijg je van een ChatGPT en Gemini krijg je terug dat wat jij ingeeft, de zogenaamde. Pompt, dat pompt. dat niet kan, dat ze daar niet mee aan de slag kunnen. En bij Grok is, de, ja, is, is, is, is die horizon zeg maar enorm. Is er dus gewoon geen grens en kun je dus alles doen. goh Wat zit jij te prompten in Grok? Het zijn ja. ook zinnen die we tien ja, jaar geleden niet uh, hadden begrepen. Uh, uh, uh, uh. Nee. Ja, aan veel plekken was het gisteren genieten geblazen. Hè. Bijna overal scheen de zon. Terrassen zaten dus lekker vol. Uh, veel mensen waren buiten. Zo, dat is lekker, hè, het zonnetje. Heerlijk. Heerlijk, lekker, oh. Heerlijk zonnebrilletje op. En je voelt die zon op je huid. Dan oh. wordt iedereen toch blijven. Lekker. Ja, was horen bij de NOS. Het was het gesprek van de dag. En dus vroeg Editie NL zich af. Waarom praten we toch eigenlijk zo graag en zo vaak over het weer? Jullie deden dat tien minuten geleden ook al. Ja, en we houden we ervan. Nou, een expert heeft even het antwoord. Het weer is een heel populair smalltalk-onderwerp. Het is luchtig, het is vooral een veilig onderwerp. Het leidt niet tot eindeloze discussies... waarbij we een soort van afgesproken hebben met elkaar... dat we het wel eens zijn. Nou, het is dus vooral veilig, lekker voorspelbaar. Bij een zonnetje zijn we blij... En als het regent, dan klagen we daar graag over. Ja, oké, okay, we zijn het snel eens. Het gaat niet altijd op. Die truiradar zorgt hier altijd voor gedoe. Ja, en dat nou, ik zeg ook... dagelijks, dat is gewoon uh, dictatuur. Ja. En mensen bemoeien zich er toch tegenaan. Oh, ja. Ja. Ja, ja, goed. Klopt, ja. Straks weer over een minuutje of twintig. Hallo uh, Jesse. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij komt zo meteen collecteren. Waar kom jij voor? Ik kom ervoor om uh, de cabine van mijn vrachtwagen wat op te sleuren. Music. Mattie en Marieke. vinden wij nu al leuk, hoor. Daarover wachten, and miles away Wij gaan een collecte doen en Annemarie is er niet. Dus we hebben net afgesproken van wij leggen in voor Annemarie... en ja. wij verrekenen dat later met haar. Het is denk ik wel goed om voordat we beginnen... heel even te kijken naar wat Annemarie heeft uitgegeven in de collecte... de afgelopen ja. tijd. Ja. ja, Dat we nou. niet helemaal ons boekje te buiten gaan. Zeg. Nee, want Annemarie zegt er ook allebei, het is rato, Dat is ja. natuurlijk echt uit eigen zak inleggen. Dus Annemarie ja. legt vaak wat lager in. Het hoogste dat ze heeft ingelegd is van de week een buitenboordmotor. Dat was nog deze week voor een bootje. 15 euro. Een bootje dat uh, was gezonken. Ja. Daarna is er ook een aantal keer 10 euro gegeven. En nou, meestal schommelt ze zo een beetje rond de 5, 6, 7, 8 euro. Ja, dat precies. Is... En er is ook een keertje 0 euro gegeven. Nou goed, minimaal 0 euro. Ja, maximaal 15. En Jesse, waar kom je voor? Ik kom ervoor om mijn cabine wat uh, op te sleuren. Start je pitch, Jesse. Ik ben uh, nu drie jaar vrachtwagenchauffeur. En uh, ja, dan moet je natuurlijk ook wel eens overnachten. Nou, mijn gordijnen die zijn uh, zo dun dat als de uh, zon opkom, dat ik bijna het weerbekeken door de gordijnen heen kan lezen. Toen licht is het. Um, en ja, een goede nachtrust is natuurlijk wel uiterst belangrijk als je 15 uur per dag aan het werk bent. Ja. Um, daarom wil ik graag ook nieuwe gordijnen. Het ziet er wat leuker uit in de cabine, zodat mijn cabine wat meer past bij mijn persoonlijke leven. Maar ja, um, ik moet natuurlijk ook gewoon goede gordijnen hebben... dus ook goede nachtrust heb. En daar kom ik eigenlijk voor collecteren. En, dan... en die gordijnen die zijn uh, rond uh, de 100 euro. Uh, ja, dan moet het natuurlijk op, op maat. Op, ja, op de meeste maat van de ze wel gelijk. Maar ik, uh, collega's van mij die rijden vaak naar het buitenland. En dan hebben we dan bij een bedrijf dus tegenover het bedrijf waar ze moeten lossen kunnen ze gordijnen maken die in de kleur en op uh, bedrijfsnaam uh, van de vrachtwagen passen. dus die zou ik graag willen. wat leuk. en dan wat voor patroontje en kleuren zit je te denken dan? Uh, nou uh, de kleuren van het bedrijf is dus, uh, zwart met een klein beetje oranje. ik heb ook al een mooie raamband voor uh, het, uh, voorraam hangen die is ook zwart met oranje. ja en die gordijnen, die wil uh, ik dan ook zwart met oranje. Zodat het uh, allemaal één mooi groot geheel wordt. Ja. Die gordijntjes zitten bij de zijramen, denk ik dan? Uh, ja, en die kan je dan helemaal dicht schuiven... zodat uh, uh, het voorraam ook bedekt is. Ja, ik, ik, ik, word hier, ik vind dit zo gezellig. Dit maakt in mij, dat weet jij, Mattie... altijd als, het, als we met vrachtwagenchauffeurs bellen... dan vraag ik ook, slaap je ook in de cabine? Dit maakt in mij het campinggevoel los. Uh -huh. Ik vind het zo ik. knus. Kijk, ik, ik zou ook kunnen zeggen... 100 euro gordijnen, koop gewoon een goed oogmasker. Dan beter je er. He? Voor 2,50 euro. Maar het gaat maar... ook een beetje om de privacy. Als je alleen Juist. een hoofdmask erop hebt, dan kan iedereen naar binnen kijken. Dan ligt in etalage. En, en ja. los van de privacy is gewoon het knusse gevoel van s'avonds die gordijntjes dicht doen en denken: Zo, hè, nu heb ik even lekker mijn eigen tentje gemaakt. Dat, dat, dat, dat ja, zit er zo precies. diep in. Ja, en dit maakt zoveel in mij los dat ik echt veel ga geven. Jesse. ik, ik geef 30 euro. 30 euro? Ja, ja. Dus voor de ja. gordijnen. Hey, uh, Jesse, ja, ik vind het uh, een, een, een, een goede collecte. Je hebt ook uh, goed gepist, moet ik zeggen. Het raakt indirect natuurlijk ook de veiligheid op de weg. Want als jij goed hebt geslapen... dan hou je ja. beter die vrachtwagen weer tussen de lijnen. Dus voor mij krijg ja. je ook 15 euro... Zo, dankjewel. En ik denk dat Annemarie hier ook wel iets voor over had gehad. Het ja. gaat namelijk over slapen. En een goede nachtrust is haar heel veel waard. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat Annemarie zeker had ingelegd... Ja. dat ze net zo, uh, ja, of, of zo'n beetje even enthousiast zou zijn als wij... maar dat ze dan wel zou zeggen... Goed, um, Jesse, ik vind het goed gepitcht. goede collecten. Duidelijk uitgelegd. Ik leg 57 in. Ik zeg daarbij wel, het is Narato. Nou, ja, Dankjewel en uh, dan wens ik allemaal hier ook veel plezier op Wintersport. Sympathiek, we gaan dat doorgeven. Uh, Jesse, veel veilig kilometers gewenst en hartelijk gecollecteerd. Dankjewel. En Marikas, Wil je nou ook komen collecteren? Stuur dan een bericht in de Q-Music app of uh, meld je aan op qmusic.nl. Spreek je misschien binnenkort. Hier is No Doubt. It's funny How I Zeg sorry Alarm schrijft deze week, sluit me in je armen. We gaan het even hebben over het weer. En het weer is een favoriet gespreksonderwerp van ons allemaal. Dat was gisteren nog te zien in editie NL. Dit is de verklaring van een deskundige. Het weer is een heel populair smalltalk onderwerp. Het is luchtig, het is vooral een veilig onderwerp. Het leidt niet tot eindeloze discussies... waarbij we een soort van afgesproken hebben met elkaar... dat we het wel eens zijn. Ja, precies, ja. ja. Dus uh, we zijn eigenlijk allemaal een beetje socially awkward... En op het moment dat we dan het weer hebben, dan vinden we gezamenlijk plekje om het over te hebben. Ja, denk als ik. je bijvoorbeeld uh, gisteren eventjes door een derby fietsen, dan zie ik even de buren. En dan zeg ik toch gewoon heerlijk hè, het zonnetje. En dan yes. krijg je zo zelf een soort groet terug. Ja. Dan heb je even iets meer woorden uitgewisseld dan goedemiddag. Ja, dat je niet alleen maar denkt, oh god de buren, wat moet ik daar nou weer tegen zeggen? Dan kan dit gewoon. Dus het is heel makkelijk hier, Wilco doet er ook mee. Wilco. Ik word ook al wel vrolijk dat het s'avonds om zes uur nog licht is. Tuurlijk. Daar word ik zelfs al vrolijk van. Juist. Want dan weet je in ieder geval dat je de goede kant op hebt. Precies. Die uitspraak heeft ook een maar het is wel lekker om ja, te horen. Natuurlijk, want je, je bevestigt je wat de ander ook voelt. Dus exact. je bent het meteen eens. Dus daar gaan we. Matties. Hij staat vandaag op een 4. Ja. Gisteren nog uh, op een 2. Je mocht ook een drietje op plekken waar het waaide. Uh, maar ja, ik heb het al voorspeld. Uh, we zouden terugschieten naar een 4. Ja, tuurlijk. En dat gaat het ook echt nog wel even doen. Het kan nu nog uh, wat mistig zijn. Vanmiddag uh, wolken en zon. En het wordt tussen de 11 en de 17 graden. En mocht je nog niet weten, hij staat al maanden op een 4. De 4 is de gewone trui.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 Marshmallow en Kane Brown, Becky Music en uh, Miles on Toch nog heel even over uh, de dag van gisteren. Ik heb in ieder geval uh, twee keer gelachen. Eén keer was toen ik hier naar buiten liep en toen het zonnetje op mijn bol stond, uh, ja. scheen. Zorgde voor een grote glimlach op mijn gezicht. Daarvoor heb ik al een keer hard op gelachen... want jij vertelde iets uh, over jouw tijd bij Hives. Ja, ik heb een hele tijd bij Hives gewerkt. Je ja. meent het ja, niet. Nee, dit heb, heb ik wel vaker verteld. Dat ik haar gaat weer draaien. Ja, nee, ja ik heb ja, nee. daar inderdaad iets Ik over. moet eerlijk zeggen, ik heb ook smakelijk gelachen om dit verhaal. Nou, kijk, het gaat over twee collega's. Uh, ik werkte bij Hives. Nou, misschien nog wel leuk als je denkt, wat deed ze dan bij Hives? Want wat valt er dan bij Hives te doen? Nou, ik ben daar begonnen op de helpdesk. En uh, dan hielpen we Hivers met vragen... Maar op een gegeven moment werden we als helpdesk meiden... want het waren alleen maar meiden... waren we ook uh, verantwoordelijk voor het verwijderen van pornoprofielen. Joh. Ja, en dan, dan ik had dat altijd op donderdagochtend dat ik porno shift, dus dan ging ik profielen zoeken waar oh. dingen op stonden die echt niet door de beugel konden. Ja, dat was echt die tijd. Betreft. Tot aan het einde 402. van de dag is daarmee begint. Zeg. Ja, het was best intens. Oh. En dan verwijderden we die profielen en dan kregen ze een mailtje waarin stond um, de slogan van Hives is always in touch with your friends, not always touching your friends. Maar oh goed, dat was dat. En uh, dat account... <laughs> als die accounts dan waren gelied... dan stuurde die mensen nog wel eens een mailtje terug. met: nee, Ik heb echt niks fout gedaan op mijn account. Ik stond alleen maar in badpak of uh, weet ik veel zoiets. Aha, weet je wel. Ja. En dat... Uh, mailtje kwam dan vaak van e-mailadressen als... Uh, gelneefje69... <lacht> maar goed, Jeetje. dat was niet het verhaal dat ik gisteren hier op de rest... Nee, ik wou net zeggen, want nee, dit is dit niet is wat ik bedoel, het... nee, Dit vind ik ook dat... leuk, maar... Ik dacht nog even leuk, even schetsen wat ik ja, daar dan eigenlijk deed... in die ja. begintijd van Hives. Ja. Ik uh, vertelde hier gisteren dat ik daar twee collega's had. En over die collega's, dat was geen setje. Maar wij zeiden altijd... als jullie een setje zijn... dan kunnen jullie samen een tosti maken. Want... Eén collega heette Wilco Kaas en Brood. Wilco Kaas en Brood? Ja, sowieso al vrij opmerkelijke achternaam. En ja, nogal, ja. Maar eigenlijk ja. geschreven zoals Kaas en Brood? Ja, en dan aan elkaar. Kaas ja. en Brood? Ja, Kaas en Brood, aan elkaar. Ja, precies. Je zegt ja. eigenlijk Het is waarschijnlijk gezegd als Wilco Kaas en Brood. Ja, ja. eigenlijk is het Kaas en Brood. Nee, ik snap kaas hem. En brood. Ja, ja, ik snap hem. Ja, het is voor belang voor de grap die we nu gaan maken. Ja, ja, ja Kaas en Brood. <laughs> kaas en Brood. Nou, dat, ja. De andere collega heette Marjolein van der Ham. <laughs> Dus nou ja, wij schoten hier gisteren toch een beetje in een onbedoelde brainstorm. Ja. Zijn er meer mensen in jouw omgeving, misschien als je nu luistert, waarvan jij denkt: als ik die twee samenzet. Dan vormt hun achternaam iets heel grappigs. Het zou ook zomaar kunnen dat bijvoorbeeld twee uh, mensen... de achternaam van een bloem hebben, dat ze samen een boeket zijn. bijvoorbeeld. Ja, precies, ja. <laughs> <Roze en tulp>. <laughs> ja. <laughs> dat soort dingen. Of misschien ben je wel getrouwd met iemand... die inderdaad een achternaam had... die naadloos op die van jou past. Nou, dat zou helemaal mooi zijn, natuurlijk. Dat zou prachtig zijn. En inderdaad, misschien kun je ook wel uh, setjes koppelen in je hoofd. Dat je denkt van, oh ja, dat sluit naadloos op elkaar aan. Want die zitten in hetzelfde thematiek qua achternaam. Of misschien zijn er wel twee bekende... En de Nederlanders, waarvan jij nu denkt. Oh, als die nou eens een keertje zouden trouwen. dan zou dat ook een geweldige combinatie vormen qua achternaam. Ja, maar dat, is, die, ja dat is ook echt een grap. Toen was de televisie ook nog geen zwart-wit. Uh, je had vroeger uh, Nelly Coman, de sportste. Ja. En uh, Rob de Nijs. Het is echt, echt volang lang geleden. Uh, en als die zouden trouwen, trouwen, dan heten zij Nelly de Nijscomand. Nice ja, maar ik vind, ja. dit is precies wat het moet zijn. Nou ja, Ko koppel maar gewoon lekker twee mensen die je kent... of die bekend zijn aan elkaar en laat het weten wie je de Q hebt.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 Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, tweede gratis. Lekker hoor! Alle Dr. Utker, Big Americans, ook tweede gratis. Sorry! En alle derde Rand bad- en doucheproducten, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! hamster. Wij zijn open. Open over gokken. Open over de verleidingen en risico's. Open voor al je vragen en je zorgen.